6 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. De examens die op de school Ibn Galdoen in Rotterdam werden gestolen... zijn verkocht voor bedragen tussen de 20 en 250 euro. Dat meldt het AD op basis van het politiedossier dat de krant heeft ingezien. De examens zijn verkocht in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De leerlingen zouden vijf keer op klaarlichte dag... onder schooltijd hebben ingebroken. De pakketten-examens werden gekopieerd... daarna weer dichtgelijmd en teruggelegd in de kluis... Een van de verdachten is de zoon van een natuurkundeleraar van Ibn Ghaldoen. Nu blijkt ook de zoon van een tweede medewerker, een systeembeheerder, te zijn opgepakt. 54 hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreken zich vandaag in een manifest uit tegen schaliegas. Het manifest staat in trouw. Ze betogen dat het schaliegas in Europa veel dieper in de grond zit dan in de VS en dat de winning ervan veel moeilijker is dan van gewoon aardgas. Ook zeggen de hoogleraren dat de geschatte voorraden Schaliegas de afgelopen tijd fors naar beneden zijn bijgesteld. Het manifest verschijnt net voor de publicatie van het onderzoek naar Schaliegas, dat minister Kamp heeft toegezegd aan de Tweede Kamer. Dat onderzoek moet voor 1 juli verschijnen. Tot die tijd mogen er in Nederland geen proefboringen naar Schaligas plaatsvinden. Na de hele week te hebben gezwegen heeft de Braziliaanse president Rousseff vannacht een tv-toespraak gehouden. Daarin heeft ze het geweld en vandalisme tijdens de massale demonstraties in Brazilië veroordeeld. Ze beloofde te luisteren naar de mensen op straat en een dialoog op gang te zullen brengen met alle protestgroepen. De Europese ministers van Financiën zijn er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over nieuwe regels voor het gecontroleerd laten omvallen van banken. Hun gesprekken in Luxemburg zijn vannacht afgebroken. Volgende week praten de ministers verder. De EU wil voorkomen dat de belastingbetaler ervoor opdraait als een bank omvalt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en droog. Overdag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Man, zullen we eerst knuffelen met Bollo of naar de kinderboerderij gaan?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 Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij VPRO's Woord. En dit is het laatste uur. Daarin aandacht voor het vrouwenkiesrecht. Op 21 juni 1908... Demonstreren in Londen duizenden vrouwen voor vrouwenkiesrecht. Uiteindelijk zouden ze daar nog tot 1918 moeten wachten. In dat jaar krijgen in Engeland vrouwen van 30 jaar en ouder kiesrecht. Mannen krijgen kiesrecht als ze ouder dan 21 zijn. In Nederland hebben vrouwen passief kiesrecht vanaf 1917, ofwel het recht gekozen te worden. Later in 1919 krijgen vrouwen het actieve kiesrecht. In dit uur volgen we de geschiedenis rondom de verwezenlijking van dat recht. Uit 1954 bijvoorbeeld een gesprek met vrouwen die hierin een rol speelden. In Op de Koffie van de Vara halen vrouwen herinneringen op aan de tijd dat dit recht verworven werd. Met feministische liedjes van Jasperina de Jong. Willem Drees, senior, die haalt herinneringen op aan Suze Groeneweg. Zij was het eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. En we horen strijdbare vrouwen in een aflevering van Stoomradio uit 1974. En daar beginnen we dit uur ook mee. Met die vrouwen die op de barricade stonden. Een viertal dames spreekt over die moeilijke, doch gewonnen strijd. We gaan terug naar 1974. U hoort de dames Bakker, Gijs, Klaren en Spijkstra in Stoomradio. Gemaakt door Betty van der Laan en Hans Hamburger. Ooggetuigen vertellen Hans Hamburger nu over de komst van het vrouwenkiesrecht. Hoe we daarvoor hebben moeten vechten, hoe mo moeten strijden... letterlijk en figuurlijk met stokken en stenen hebben we daar. En ik herinner me ook goed dat we eens een verkiezingsvergadering hadden in Sittert. We konden nooit een zaal krijgen. En toen was er een Joodse uh, meneer, die had een groot graanpakhuis. En daar mochten we dan een vergadering houden. Er stonden allemaal zakken met mais en met bonen en zo enzovoort. En de pastoor die had een heel stel jongelui opgetrommeld om daarbij te zijn. Nou, die maakte lawaai, maar het ging toch wel. En toen heb ik gezegd, nou en als we winnen dan komen we hier terug om dat feit te vieren. Maar dat hebben we geweten toen weer dat hele stel onder leiding van de pastoor... En toen hebben ze de zakken opengesneden... en ons gegooid met handen vol erwten en maïs... en wat er maar al te staan was. En met geslagen en met stokken en geschreeuwd. En toen zijn we de zaal uit moeten vluchten. Het was dicht bij het station. En de stationschef die heeft ons in allerijl binnengelaten. Mijn hoed is het slachtoffer geworden. Die werd door een paraplu van mijn hoofd afgeslagen. En die man heeft ons binnengelaten. De ruiten werden ingegooid... Maar toen het lokaaltje kwam ons weer naar heer terug te brengen, toen zijn we daar gekomen. En toen ik me s'avonds uitklede, toen rolde de erwten en de muiskorpens allemaal. En dat is werkelijk waar. Uit mijn ondergoed, ja, dat rolde zo ons Ik heb ze niet opgeveegd om ze op hoor. Dat is de moeite niet waard. journaal lid van de SDAP in Middelburg. En dan gingen we s'avonds op stap naar verschillende mensen... om te vragen of ze iets voor vrouwenkiesrecht voelden. En we wilden ze het wel vertellen. We maakten ze ook dan, als we konden, lid van de SDAP, wat ook met uh, pijn en moeite ging. Maar als u hoorde hoe de vrouwen zelf... Hè, het, is niet, het is niet de schuld van de mannen alleen dat de vrouwen nu zo achter zijn. Het is de schuld van de vrouwen zelf, hè? Hoe die vrouwen zeiden, wat moet ik mijn kiesrecht genoeg aan mijn huishouden. Wij waren absoluut geen dolle mina's. De mensen die toen voor het vrouwenkiesrecht en het algemeen kiesrecht op stap geweest zijn... die hebben donders goed geweten wat ze deden. En die zagen geen kwartje meer loon en een uur minder werk... maar die zagen echt een toekomst waar een vrouw ook eens mee kon praten. Ik weet, ik ben bij een onderwijzer geweest en dan mocht ik dan in de gang komen. Want je kwam niet binnen natuurlijk, hè en die ik stond met die vrouw te praten van die onderwijzer... en toen kwam hij en toen zei hij... wat had jij dan gedacht van dat algemeen kiesrecht? Of van dat vrouwenkiesrecht? Ik zei, nou, ik had wel gedacht dat wij dan ook eens mee konden praten... en wij zien de dingen zo anders, hè? De vrouwen die worden altijd zo opgesloten. De vrouwen zouden er eens meer uit moeten komen. Ze zouden ook eens een club moeten hebben... waar ze over iets konden praten, net als de mannen. Weet u wat die man zei? Mensen, en vrouw praten over dingen van de, van de wereld? Nee, een vrouw die leeft veel te veel op de gevoel. Nou vraag ik, waar heb je dan je gevoel voor gekregen? Toen was er ook nog, ik herinner me ook nog, dat er een vrouw met een lange broek op de Halemerdijk bij ons en met zo'n wit overhemd aan en die liep met een blaadje. En dan riep ze, vrouw moet vrouw blijven. Maar dat was natuurlijk spotten. Want zij was voor de vrouw dat de vrouw medezeggenschap zou kunnen krijgen. Ja. En boven mij een streng katholiek gezin. Waar het oudste zeven jaar was en de zesde opkomst. En toen kwam ze met haar moeder de trap op. En toen lag de proletarische vrouw. Dat was mijn enige verband met de, de politiek. Omdat ik natuurlijk zelf ook nog een gezin had. En toen zag ze dat krantje liggen. En toen zei ze, wie leest dat krantje? Toen zei ze, nou, die mevrouw Spijkstra boven... Dat wijf moet je wegpesten, want het is vergif in de wereld. En wij, en wij, die zo graag juist de andere kant op wilden strijden, dat we ook nog iets te zeggen hadden in de wereld. Hè? Dat je daar tijd voor zou kunnen krijgen. Maar je was een slecht mens als je dergelijke dingen wilde bestrijden. Let op, zeggen ja, gaat u gaan. van het kiesrecht Mars. Niemand kent het tegenwoordig meer. Komt makkers aangetreden voor het eerste burgerrecht? Wat helpen ons gebeden? Voor het kiesrecht dient gestreden. Te lang is het ons ontzegd. Voor vrouw en man, voor arm en rijk, in dorpen en in steen klinkt de eis: elk burger is gelijk. Dus kiesrecht algemeen. <middels> sluit u in drommen van duizenden aan, niets is bij machten u dan te weerstaan. Dat is een prachtig lied. En op een keer hadden we een, een optocht na een geslaagde uh, meeting. Een optocht nog even door de straten van Heerlen. En we waren juist aan dat couplet van sluit u in drommen van duizenden aan, niets is bij machten u dan te weerstaan. En toen gingen de spoorbomen dicht. <lacht> en toen moesten we wel, dus zelfs de spoorbomen hadden meer macht dan wij... We gingen dan natuurlijk op, uh, met corporatie met de proletarische vrouw. En uh, kwamen dan in de Jordaan-tikkers ook terecht, de wijken. Uh, waar we niet nog moesten wezen, want daar werden de ramen opengeschoven. En er was twijfel: ga naar huis, ga je mans kousen stoppen. Herinnert u zich nog dat u voor het eerst mocht gaan stemmen als vrouw? Ja, een evenement. Suze Groeneweg. Ja, zo een zoet op. Of een rood stukje wat we hadden. Bij de kieskantoren uh, uh, en scholen. Ja, ik dat het een vreugdevolle dag Die dag van het stemmen. Het is misschien kinderachtig om te zeggen, maar dat was zo'n grote dag voor me. Ik moest gaan stemmen waar ik in, in, uh, in Noord. Waar ik in de kost geweest was. En ik liep van het burgemeester Hofmanplein naar de Bergse Laan. Met mijn beste mantelpakant Dat had ik had gemaakt voor mijn trouwerij. Ik was toen nog niet zo lang getrouwd. En uh, de Klerenkoper die heeft er nog een krabbel over geschreven. De vrouwen die zijn naar de stembus gegaan. Wat hebben die vrouwen er best toch gedaan? Werd, als eerste vrouwelijk statenlid, dan moest je een hele dag, soms twee dagen, vergaderen. En ja, het is nou eenmaal menselijk als je een hele dag vergadert... dat je dan wel eens naar een zekere plaats moet. En toen bleek het dat er helemaal geen toilet was. Voor dames, dat hebben ze er toen heel gauw ingemaakt... Dus heb ik de primeur dat er voor mij alleen in het paleis van de commissaris, van de koningin, heette het toen nog, dat daar voor mij alleen een, een toiletje gemaakt werd. U hoorde de dames Bakker, Gijs, Klaren en Spijkstra nog steeds pittig uit de hoek komend, zoveel jaren na dato. Dit gesprek is uit februari 1974. We gaan nog heel even wat verder terug in de tijd. In 1954... Leidt de fractievoorzitter van de ARP, de heer Jan Schouten, een gesprek met vrouwen die een rol gespeeld hebben in de verwezenlijking van het vrouwenkiesrecht? Zoals eerder gezegd, passief was dat er in Nederland vanaf 1917 en actief vanaf 1919. We horen onder meer de feministe en journaliste mevrouw W. Wijnands-Franken Dijsering. Jan Schouten begint ermee dat ze van verschillende zienswijzen zijn. Dames, we zijn van uiteenlopende zienswijzen, maar we zitten hier rond de tafel bij elkaar om een gesprek te voeren... over het ontstaan van de beweging voor vrouwenkiesrecht. Mag ik aan mevrouw Wijnand Franke... Eh, daaromtrend eh, enige mededelingen uit de historie vragen? Meneer Schouten, voor alles zou ik u in de eerste plaats... mede namens je onze voldoenen willen uitspreken... dat uw partij kort geleden, wat ik zou willen noemen... de sluitsteen op ons werk heeft gegeven. ...door in beginsel ook het passieve vrouwenkiezeraar te aanvaarden. We hopen en we zijn overtuigd... ...dat behalve het werk in de gemeenteraden... ...dat de vrouw goed schijnt te liggen... ...ook daar waar het merk minder tijdrovend is... ...dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... ...namelijk in de Eerste Kamer... ...een van de eminente vrouwen die uw partij telt... ...spoediger intreden zal doen. Mag ik u hier even onderbreken, mevrouw Wijnalds-Franken... Uh, u moet dat besluit van die deputatenvergadering goed verstaan. Dat besluit dat is onverbrekelijk verbonden aan een aantal overwegingen, waarvan de belangrijkste is dat de anti-revolutionaire partij nog steeds van oordeel is, dat God aan de vrouw in het algemeen een andere taak heeft aangewezen uh, dan die, uh, welke bij toepassing van het passieve vrouwenkiesrecht en haar wordt toegedacht. Daar zullen we ons mee hebben neer te leggen. En wat door uw vraag betreft, het is Mina Drukker geweest, die hoewel ze haar handen al vol had met haar vrije vrouwenvereniging en haar blad Evolutie, in 1893 een aantal getrouwde vrouwen en één man bereid vond om een oproep te richten tot landgenoten bij wie zij minder gehoogd te zullen vinden om gezamenlijk een vereniging op te richten speciaal voor vrouwenkiesrecht. Die is dan ook op 4 februari 1884 opgericht. Voorzitter werd destijds mevrouw Versluis-Poelman. Die in de eerste moeilijke negen jaren de vereniging haar beste krachten heeft gegeven. Haar standpunt was, ik ben eerst staatsburgeres, dan feministe. Maar ze heeft de vrouwenbelangen nooit uit het oog verloren. En ze was een voortreffelijk echtgenote en toegewijde moeder. Bij haar overlijden in februari 14 getuigde mina drukker van haar: nooit heeft zich iemand onder haar presidium onrechtvaardig behandeld gevoeld. In de politiek is zij de eerste vrouw geweest die in het hoofdbestuur van de Vrijzinnig Democratische Bond in 1901 is gekozen. Wat er is u mee gaan doen, mevrouw overeind ja, meneer Schouten, toen de vereniging was opgericht was ik pas 17. En in de eerste jaren van mijn huwelijk waren we veel buitenslands... ...zodat van het verenigingswerk in Nederland geen sprake was. Wel was ik lid geworden. Pas in 1902, toen door Jarek Klerk van Hogendorp me vroeg... ...voor de vereniging tot verhoging van het zedelijk bewustzijn te spreken... ...als inleiding tot de campagne tegen de reglementering en de bordelen... ...en ik antwoordde, ja mevrouw, ik kan niet spreken... En mevrouw Klerk hoofdschuddend repliceerde: Als u maar aan oh God geloofde, zou die u de kracht wel geven? kwam een vrijdenkstersgemoed in opstand en zei ik onmiddellijk: Ik zal voor u spreken. Toen dat was goed afgelopen, rolde ik vanzelf in de juist begonnen strijd voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen met kopstukken als toostra. Ik mag u intussen wel herinneren dat al eerder iemand die u politiek toch wel niet ver stond. Namelijk meneer Heldring van de Heldringer Stichting, een spreekbeurt voor het beginsel van vrouwenkiesrecht had vervuld. En dat de destijds zo bekende middernachtzender van Münster, met wie ik in de Rijkswetbeweging het land durftrok, het beginsel van vrouwenkiesrecht ook heeft verdedigd. Meneer Froustaase, als ik me niet bedrieg, dan is u opgeleid voor het toneel. Is er verband tussen uw propagandistisch werk voor het vrouwenkiesrecht en de opleiding voor het toneel? Nou meneer een bepaald een verband is er niet. Maar terwijl ik op mijn opleiding kreeg aan het toneel... en terwijl ik ook jaren aan het toneel ben geweest... toen was ik toch altijd wel erg belangstellend... voor het vrouwenvraagstuk en voor het vrouwenkiesrechtvraagstuk in het bijzonder. En toen ik dan ook, naar allerhande overwegingen... die hier natuurlijk buiten beschouwing kunnen blijven... in 1912 besloot om het toneel verwel te zeggen... En toen werd ik propagandiste van de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht. En daar heb ik al die jaren aan gewerkt totdat we werkelijk ons doel bereikt hadden en het vrouwenkiesrecht een feit was geworden. Toen al die jaren heb ik eigenlijk het land doorgetrokken tot s avonds en op de dag natuurlijk. En ik bedoel altijd doorgetrokken om uh, de belangen van het vrouwenkiesrecht eigenlijk te propageren. Al dus de actrice juffrouw Staes die het podium opgaf om haar propagandiste te worden voor het vrouwenkiesrecht. In 1917 en 1919 was het in Nederland dan zover. Vrouwen mochten zich verkiesbaar stellen en kregen later dus zelf ook het kiesrecht. Suze Groeneweg was bestuurslid van de SDAP... Toen bij de grondwetsherziening behalve het algemeen kiesrecht voor mannen... ook het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Toen in 1918 de eerste verkiezingen onder het nieuwe systeem werden gehouden... werd zij kandidaat gesteld en verkozen. Zoals het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland. In 1964 haalde Willem Drees senior herinneringen op aan Suze Groeneweg. Waardeluisteraars... Onder de persoonlijkheden over wie ik tot nu toe heb gesproken... was slechts één vrouw, Henriette Roland Holst. Daarnaast mag de bespreking niet ontbreken van een vrouw... die tientallen jaren midden in de praktische politieke strijd heeft gestaan. En die de eerste vrouw is geweest... die deel heeft uitgemaakt van het Nederlandse parlement. Suze Groeneweg. Aan haar verkiezing, die juist omdat zij het eerste vrouwelijke Kamerlid was een historische gebeurtenis mag worden genoemd... was natuurlijk een geruime tijd van werkzaamheid op publiek terrein voorafgegaan. Een zo bijzondere kandidatuur verkrijgt men niet min of meer toevallig. Als jonge onderwijzeres was ze lid geworden van de Bond van Nederlandse Onderwijzers. En zoals dat gaat bij jonge mensen die zich doen gelden ook in het verenigingsleven... die goed spreken, die blijk geven van een goed verstand kwam zij spoedig in het afdelingsbestuur. Dat was in Rotterdam. Zij was al eerder in Dordrecht lid geworden ook van de SDAP. In die jaren behoorden vele onderwijzers... tot de geestdriftigste en waardevolste leden van de partij. Zij vormden een groot deel van het kader. Ook in hun vakbond ijverden zij niet alleen voor hun eigen belangen... maar met grote warmte voor de belangen van het onderwijs en van het volkskind... Zij zagen zo duidelijk voor zich hoeveel het tekort kwam. Ook Suze Groeneweg stond vooraan in de actie voor beter onderwijs, voor kindervoeding en kleding, voor vakantiekolonies, schoolbaden, medisch schooltoezicht. Ze heeft daarbij menige ervaring opgedaan die later aan haar werk in de Rotterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer is ten goede gekomen. Ze leerde ook de ellende kennen die de alcohol in vele gezinnen bracht en was op het gebied der drangbestrijding evenzeer een gewaardeerde kracht als in partij en vakbeweging. In 1914 werd Suus Groeneweg lid van het partijbestuur de SDAP. Daar heb ik haar jaren gekend, toen ik er later deel van ging uitmaken. Zoals ik haar ook in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Zuid-Holland in haar levendige activiteit heb meegemaakt. Zij toonde zich overal op haar plaats. Ze had een helder politiek inzicht dat ze ook zuiver wist te formuleren. Ze kende de omstandigheden waaronder de massa der bevolking... leefde door en door. Jarenlang is ze een van de beste socialistische propagandisten geweest. Zij was een van de groep Rotterdammers... die niet enkel in Rotterdam en omgeving, maar in heel Zuid-Holland... en Suze Groeneweg, later vaak door heel het land... propaganda voerden op een wijze die rijke vruchten droeg. Suze was een zeer gewilde spreekster... Deze dagen vond ik bij het nagaan van oude correspondentie... nog een brief waarin onder andere werd gesproken... over een reden die ze had gehouden voor een vrouwenvergadering. Mijn vrouw was er ook geweest. In de brief werd haar wijze van spreken... op een treffende wijze gekarakteriseerd. Hij begon... Uw vrouw heeft u zeker wel verteld... dat Suze Groeneweg een boeiende reden heeft gehouden. Als echte onderwijzeres legde zij alle moeilijkheden goed uit... had aardige voorbeelden en gebruikte eenvoudige woorden... soms volkstaal, waardoor zij veel applaus oogste. Zo sprak zij ook in de veel talrijker gevallen... waarin zij het woord voerde voor een gemengd gehoor van mannen en vrouwen. Zij stond lange tijd enigszins terughoudend tegenover de vrouwenclubs... en de bond van vrouwenclubs, die we reeds in de SDAP kenden en die ook in de Partij van de Arbeid bestaan. Zij voelde weinig voor een afzonderlijke vrouwenorganisatie... al heeft zij daar toen Rotterdam dan meegewerkt... en al heeft zij, zoals ik al aangaf, ook voor speciale vrouwenvergaderingen gesproken. Ze meende dat de propaganda zich tegelijk op mannen en vrouwen moest richten... en in het algemeen op dezelfde wijze... en was beducht dat de bond van vrouwenclubs... een te veel op zichzelf staande organisatie zou worden waardoor de vrouwen minder aan het algemene partijleven zouden deelnemen. Deze bezorgdheid is gelukkig niet gegrond gebleken. De vrouwen die actief zijn in de vrouwenclubs... behoren tot degenen die ook in de partij de meeste belangstelling tonen... en het meest bereid zijn aan het werk op de algemene propaganda deel te nemen. Maar het wordt tijd dat ik terugkeer naar het punt waar ik begon de verkiezing van Suze werd tot lid van de Tweede Kamer. Ten dele ging ik bij wat ik zei reeds heen... over het ogenblik waarop die verkiezing plaats had. Want raadslidmaatschap en statenlidmaatschap... zijn daar niet voor afgegaan, maar zijn erop gevolg. In haar organisatorische en propagandistische arbeid... had ze zich echter reeds in volle kracht doen kennen. En ik wilde duidelijk maken waarom zij in 1918... bij de eerste verkiezingen onder algemeen mannenkiesrecht op een verkiesbare plaats werd gesteld. Het zal u misschien verbazen dat ik spreek over algemeen mannenkiesrecht, terwijl toch ook vrouwen konden worden gekozen. Maar we leefden nog in de eigenaardige situatie dat vrouwen wel lid mochten worden van de vertegenwoordigende lichamen, maar niet mochten kiezen. In 1917 was een grondwetsherziening tot stand gekomen die het algemeen mannenkiesrecht bracht. En die bepaalde dat de vrouwen verkregen wat men noemde het passieve kiesrecht kozen mochten worden, terwijl de grondwet slechts de mogelijkheid opende dat ook actief vrouwenkiesrecht worden ingevoerd, maar het zelf nog niet voorschreef. De vrouwelijke kandidaten waren dus nog afhankelijk van de beslissing der mannen. Dat zal er wel hebben bijgedragen dat nog slechts één vrouw haar intrede deed in de Tweede Kamer. Er zou reden het over zijn geweest om ook anderen in het parlement te brengen. Vooral uit de kring der vrouwen die in de strijd voor het vrouwenkiesrecht en in het algemeen voor de emancipatie der vrouw... uit haar vroeger wel zeer afhankelijke positie... pionierswerk hadden gedaan. Alette Jacobs bijvoorbeeld... die de eerste vrouwelijke HBS-leerling... en de eerste vrouwelijke student in ons land was geweest. Geen andere partij echter dan de SDAP... stelde een vrouw kandidaat op een verkiesbare plaats. Suze Groeneweg bracht in haar eerste reden... in de Tweede Kamer in november 1918 tot uiting hoezeer ze zich bewust was van de eer... maar vooral ook van de verantwoordelijkheid die het betekende... als eerste vrouw aan de besprekingen in het landsvergaderzaal deel te nemen. Zij begreep dat op haar meer dan op de nieuwe mannelijke leden van de Kamer... zou worden gelet. Dat al was zij door mannen gekozen... ze toch hun hoofd zou worden gezien als het type van de politieke vrouw... en dat als zij faalde dat voorlopig het politieke optreden... van de vrouwen in het algemeen in discrediet zou brengen... En dergelijk besef kan drukkend werken, maar gelukkig was zij voldoende zeker van zichzelf. Zij werd ook in moeilijke debatten niet van haar stuk gebracht. Er is reden voor ons, die in haar geest hebben kunnen doorwerken, om nog eens te herdenken dat deze pittige, actieve, geestdriftige vrouw als de eerste van haar seksen in ons parlement voor ons volksleven veel heeft betekend. Al is het aantal vrouwen in de vertegenwoordigend lichaam nog steeds niet groot, zij zijn er toch. In de Eerste en Tweede Kamer, in de provinciale staten, in de gemeenteraden. En nu van verschillende richtingen. Verscheiden vrouwelijke leden behoren tot partijen die zich vroeger principieel tegen de gedachte aan vrouwenkiesrecht hebben verzet. Er is ook op dit punt onmiskenbare vooruitgang. En daarmee heeft U ze Groene Weg een begin gemaakt. Al dus Willem Drees senior over het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland... gekozen in 1918, toen de verkiezingen voor het eerst onder het nieuwe systeem werden gehouden. Op een tijdbalk van het vrouwenkiesrecht, door de jaren heen, zien we dat Frankrijk... ten opzichte van veel andere Europese landen, wat aan de late kant was met het toekennen van het recht... het was pas in 1944... Dat werd in een interview ten tijde van de verkiezingen van 2007 in Frankrijk nog eens even gememoreerd. Paul van der Gaag sprak destijds met Pim den Boer. Frankrijk. U heeft ongetwijfeld vernomen dat daar vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaatsvindt. Maar wat u waarschijnlijk niet weet is dat het dit weekend ook precies 63 jaar geleden is dat in dat land het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Veel later dus dan in de meeste andere Europese landen. Aan de lijn hebben we nu Europa-historicus Boer, die op dit moment in Frankrijk zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ben je daar om verkiezingen te volgen trouwens? Nou, uh, het hier in het dorp is, uh, kan je een kanon afschieten. Maar het is altijd wel leuk om uh, erbij te zijn als uh, zoiets gebeurt. Twaalf uh, portretten bij elke uh, merrie van de kandidaten. En, uh, maar ik kan niet zeggen dat het hier erg leeft. In het dorp waar jij zit niet. Goed. Maar wij gaan het nu dus ook niet over de verkiezingen van nu hebben... maar uh, over dat vrouwenkiesrecht. Dus dat, dat werd pas in 1944 ingevoerd. Notebeen in de tijd dat Frankrijk nog bezet was. Hè? Hoe, hoe, hoe komt dat? Uh, nou, dat was de voorlopige uh, regering, dus La France combattante, zoals dat dan heet, die uh, dat heeft voorgesteld. En uh, ja, het is inderdaad wel gek dat dus Frankrijk, wat dus, uh, ja, onze leermeesteres is geweest in Europa, met het algemeen uh, kiesrecht voor mannen. maar met mannen zo waren ze de eerste zo bezig. De vrouwen er waren. Ja. Waar met mannen waren is het eerste, zo'n beetje. Ja, in, in ieder geval, uh, voor zover ik uh, weet, wij zijn in ieder geval heel erg vroeg. Dat is natuurlijk een product van de revolutie. En daar is overigens al snel... Uh, uh, ja, komt toch een uh, het idee van we moeten het maar niet altijd direct doen. Maar in ieder geval Frankrijk is het natuurlijk het grote land van het experimenteren met algemeen, uh, algemeen mannenkiesrecht. En uh, in ieder geval vanaf 1848, dus na de revolutionaire episode, wordt dat ingevoerd en, en uh, is, dat is natuurlijk heel vroeg in vergelijking met andere landen. Ja. En wat is nou uh, het voornaamste argument geweest in Frankrijk om dat vrouwenkiesrecht zo lang tegen te houden? Uh, nou, er zijn twee dingen. eerste is natuurlijk de vrouwen zelf. En ik denk eigenlijk dat misschien de vrouwen zelf in Frankrijk... Je hebt niet zo'n enorme suffragettebeweging als in Engeland uh, gehad dat die net als de Franse, meer, uh, meer in het algemeen, de Franse meer... de politiek misschien niet als de hoogste prioriteit zagen, om maar zo te zeggen. En dat ze dus eerder achter gelijke juridische rechten... dan achter gelijk stemrecht zijn aangegaan. Maar wat betreft de mannenkant, daar is dus... Nou ja, vanaf het begin van de vorige eeuw, uh, vanaf 1901, geloof ik om precies te zijn... zijn er al uh, komende voorstellen in de Kamer voor algemeen vrouwenkiesrecht en dat, uh, dat heeft ook een grote meerderheid. Maar de Senaat, hè, de Denkkamer, die, uh, die houdt dat uh, tegen. En uh, die serveert dat dus steeds, uh, steeds af, terwijl er een overweldigende meerderheid in de Kamer van afgevaardigden is. Ja. En wat waren de argumenten daarbij om dat af te... Serveren in de Senaat? Nou, daar zijn natuurlijk dat, daar zit over het algemeen zeer. Hè, de Senaat is natuurlijk de, de hogeschool van de politiek. Hè, de, de Kamer van afgevaardigden, de Tweede Kamer is zo uh, de middelbare school zou je kunnen zeggen. En uh, die uh, uh, zijn dus zeer bevreesd voor het feit dat uh, ze uh, ja, veronderstellen. ...dat de vrouwen in, in, in zeer grote getalen onder invloed van de, van de kerk van meneer Pastoor zou uh, staan. En dus dat dat een, uh, ja, een ruk naar rechts zou betekenen. En een, een enorme wind in de rug van de rechtse, uh, rechtse katholiek georiënteerde partijen in, uh, in Frankrijk. Ja, ja. En is het nou zo dat dat in 1944 uh, door die uh, voorlopige regering kan worden doorgevoerd... omdat er dan een, een senaat is uitgeschakeld? Of? Ja, ik denk dat dat wel... Uh, het is vaak niet uh, door argumenten, maar door het overlijden van degene... die die argumenten naar voren brengen, dat de politieke strijd uh, eindigt... En uh, ja, er zijn natuurlijk ook ranzige argumenten dat uh, hè, als je de vrouwen st stemrecht zou geven, dat dan ook prostituees stemrecht zou hebben. Of dat het onwelvoegelijk is om man en vrouw in hetzelfde stemhokje te laten stemmen en zo. Maar ik denk dat de politieke partij, uh, hè, de radicalen die enorm uh, domineren in de eerste helft van de, uh, de, van de, van de 20e eeuw, die, uh, ja, die krijgt een enorme knauw door de, de complete desoriëntatie natuurlijk die, die ontstaat door de oorlogssituatie. En dan uh, ja, wordt het uh, van doop bovenaf gedecreteerd en eigenlijk ook niet meer uh, aangevochten. Dan vinden ze het ook wel een beetje beschamend eigenlijk dat ze zo laat in de rij zijn van de vrouwen, die zei, terwijl ze zo vroeg waren voor de mannen. Ja, goed. Pindenboer, hartelijk dank voor deze toelichting. En uh, nou, we zullen zien of er nu ook eindelijk is voor het eerst een vrouw gekozen gaat worden. Ja, heel spannend. Ja. Okay. Dus, Goedemorgen. Paul van der Gaag en Pim den Boer met een fragment uit OVT... ten tijde van de eerste verkiezingsronde in Frankrijk van 2007 over het vrouwenkiesrecht al daar. Die vrouw overigens, Ségolène Royal, haalde wel de tweede ronde... samen met Sarkozy, maar moest op 6 mei van het jaar 2007... toch haar meerdere erkennen in laatstgenoemde. In 1944 dus kregen vrouwen in Frankrijk het recht te kiezen. Pas in 1976 voert Portugal volledig kiesrecht voor vrouwen in... En slechts een dikke 700 kilometer verderop, in Liechtenstein... was dat pas in 1984. De meest recente melding die ik kon vinden... was dat in 2005 het parlement van Kuwait vrouwen volledig kiesrecht gaf. Een hele leuke documentaire over het vrouwenkiesrecht heb ik bewaard voor het laatst. Deze werd in 1968 door de Varen uitgezonden onder de titel Op de Koffie. We horen onder meer een hele jonge Jasperina Jong met feministische liedjes. 50 jaar geleden kregen in ons land de vrouwen het kiesrecht... Ze konden voortaan kiezen en gekozen worden. Nou, en toen hebben we dan in 18 plotseling dat vrouwenkiesrecht gekregen. Eigenlijk een beetje te vroeg in mijn idee. Want de vrouwen waren nog niet erop voorbereid... In het begin stemden ze allemaal wat hun man hun voorhield. En dus wij vonden ook dat de vrouwen moesten opgevoed worden. Vijftig jaar geleden, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... mochten de vrouwen in ons land dan eindelijk meegaan bepalen... hoe de volksvertegenwoordiging werd samengesteld. En ze mochten zich voortaan ook verkiesbaar stellen. Het actief en passief kiesrecht heet dat. Dat was wel een blij ogenblik in de emancipatie van de vrouw. Dus, wat denken we nu? Vijftig jaar geleden snelden de vrouwen... dol van vreugde en met wapperende haren naar de stemlokalen. Ik heb nog meegemaakt dat de, mijn moeder gestemd heeft. Oh ja? Dat vond ik jou zo aardig. Ja, ja. Ik ben ik weet, in de tijd met mijn moeder gelijk gaan stemmen. En ja, dat was de eerste keer dat voor haar? Dat was ik de eerste keer. Ja. Ja. En vond ze dat toen toch wel ja, een hele Ja, dat er erg aardig. Ja, Hè? ja ik heb het nou echt niet meer, hoor. Nee. Dat dat een plechtig ogenblik was. Nee. Jawel, ik weet toch wel dat er wel eventjes... Oh, uh, geweld het ging wel even door je heen, hoor. Dat, dat we nu voor gelijk. het eerst gingen. Ja. Dat wel. Ja. Ja. <coughs> ik, ik geloof niet dat ik er nou zo verschrikkelijk veel... Uh, <coughs> uh, gevoel van heb gehad. Dat is nou een eerste grote daad. Want dat, dat was eigenlijk zo de, de, de, het ant van de zaak dat je in de schoot vindt. Want we hadden er al die tijd voor gewerkt, maar daarbij niet gekeken naar wat in de stambie had. Maar meer naar het geheel. Dus geen uitzinnige vreugde en wild enthousiasme. Hoe kwam dat? Eigenlijk omdat het kiesrecht niet zozeer het begin was van een nieuw, als wel het eind van een oud tijdperk. Wij streven moedig voorwaarts. Voorbij is dode tijd, zegt het lied. De eerste gang naar het stemlokaal betekende het eind van een periode van vechten. En de vermoeienissen zaten de voervechters nog wat in de benen. Die strijd was hevig geweest, maar vooral niet kort. Bijna 25 jaar. En 25 jaar voor een doel vechten is lang. Zo lang dat je een beetje bedremmeld tegen dat doel zit aan te kijken... als het eenmaal bereikt is. En Nederland zou Nederland niet zijn als er niet minstens twee genootschappen waren in de strijd om vrouwenkiesrecht. En er was nou eenmaal, ja, ik ja, zou zo zeggen, een beetje, een beetje religie of een beetje echt tegenstand... tussen onder andere Alette Jacobs en mevrouw Wijnand Franken. En toen zij dus een andere bond wilde oprichten, toen zeiden ze, wij wel mannen erin natuurlijk, we zijn toch niet tegen de mannen, hè? op die manier. Daar maak je dan een beetje reclame mee, maar het had niet zoveel om het lijf, natuurlijk. Mm -hmm. Het idee van een letter, ja, ik was helemaal niet verkeerd. Om dat vooral door, door vrouwen te laten doen, ja. dat was eigenlijk wel een goed idee. Ja, maar... het was natuurlijk helemaal niet, omdat ze iets zeggen, maar je moest het, je moest ze ja. dwingen om hun gedachten erover te laten gaan en om zich te oefenen in het spreken, dat je durft. Je had twee verenigingen. Ja. De Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht. En daar was Alette Jacobs de president van En die is dat altijd gebleven. En de Bond voor Vrouwen Kiesrecht. En daar was de eerste president van Mevrouw Wassen van Pijnappel. Ja. En de vereniging die wilde alleen vrouwen in het bestuur. En de bond... die had mannen en vrouwen... in het bestuur. Oh ja. En u was lid van de... Van de bond. Ja. U was niet zo tegen die mannen? Nee. Want mannen moesten het ons geven. Ja. Het motief van Alette Jacobs was... de vrouwen moeten leren... lid van het bestuur te zijn... en bestuursfuncties. Maar Alette Jacobs was veel feministischer... Thank you. mevrouw Jacob zich in 1883 kiesbaar stelde... is voor ons in 1968 moeilijk meer op zijn juiste waarde te schatten. We moeten echt eerst even terug naar de 19e eeuw. We moeten goed in de gaten houden... dat onder de grondwet van 1848 lang niet iedereen mocht stemmen. Dat voorrecht werd echt niet alleen aan vrouwen onthouden. Ook mensen beneden een bepaalde welstandsgrens... en mensen die niet lezen of schrijven konden, vielen er buiten. Het censuskiesrecht heette dat. Het kwam er kort en goed op neer dat rond het midden van de vorige eeuw alleen het mannelijk deel van de gezeten burgerij de samenstelling bepaalde van de Kamer. Zelfs de middenstand kwam er pas veel later aan te pas. En vergeet niet dat in 1882, dus net een jaar voordat mevrouw Jacob zich kiesbaar stelde, nog een bond werd opgericht voor algemeen stem- en kiesrecht. Nee. Het waren echt niet alleen de vrouwen die er buiten stonden. En dat nu een vrouw zich kiesbaar had gesteld... had toch wel heel wat Nederlanders in de gordijnen gejaagd. Iedereen greep naar de grondwet van 1848. En kijk, volgens de letter van de wet... kon een vrouw kiezen en gekozen worden. Ja, wat heet de letter van de wet? Het was toch wel overduidelijk dat een vrouw een onderontwikkeld wezen was. Met alleen gevoel en geen hersens. En dus in feite ongeletterd en analfabeet. Eilings werd toen in 1887 de grondwet gewijzigd... en toen was alle onduidelijkheid van de baan. Het enkele woordje, mannelijk... dat hier en daar op de juiste plaatsen werd tussengevoegd... deed een zucht van verlichting onder de mannen opgaan. Zie zo, de orde was hersteld en de vrouw op haar plaats gezet. Er is toen in de tijd een plaatje geweest... van de een of andere vrouwelijke arts... die... Uh... De koetsier ging stemmen, maar zij mocht niet stemmen. En ja. dat voelde je toch wel als een achteruitzetting. Dat je, ondanks je doctorale examen... Hè, geen stemrecht had. Niet eh, capabel geacht werd om te oordelen... terwijl alle wetten voor ons scholden. Ja. Dat we belasting moeten, moesten betalen... En ook de ongetrouwde vrouw die betaalde toch ook belasting. En uh, de, de weduwe en al die mensen die belasting betaalden. Ja. ja. Er moest dus gevochten worden. Dat wel. Maar denkt u nou niet aan de suffragettes die brandstichten en zich aan bomen en hekken, vastketenden en hongerstakingen hielden in het gevang, zoals in Engeland. De strijd werd in Nederland gevoerd op keurige wijze. Want u weet, afkeer van fanatisme is net zo Nederlands als klompen en dijken. Ik herinner me nog, we hadden toen een dokter, dat was eigenlijk wel een aardige man... maar die was zo tegen de vrouwenkiesrecht. Toen werd mevrouw Leryman Bos werd voorzitter van het NUT... en toen heeft hij bedankt voor het NUT, want dat kwam niet te pas. En we hebben in 1913, denk ik hebben we eens een optochtje gehouden... voor vrouw die zegt... Um, gingen we met wat auto's en natuurlijk een mooi spandoek. En ik herinner me nog best... ik moest bij de chauffeur zitten met de bel om lawaai te maken. En dat diezelfde <laughs> dokter nou zo minachtend keek toen we voorbij kwamen. Ja. <laughs> dat, dus er was toch uh, eigenlijk wel een zekere moed voor nodig... om er vooruit te komen? Jawel, het was niet zo erg leuk, hoor. Ja, je moest er vast in ja. zitten. Dat zou ik eigenlijk nog zeggen, dat is dit lere plekje hier... Ja. Dat uh, uh, was de kwestie van de Engelse suffragettes. Ja. Daar had u wel van gehoord. Die mensen die zich aan, aan een paal lieten vastbinden om te zorgen dat ze niet weggesleept konden worden door de politie en dergelijke dingen. Dat waren vreselijke dingen. En of vreselijk overdrevende dingen. overdreven dingen. En dat was het ongelukkige. Dat voeg je hier naartoe over. Niet dat het gebeurd is, zo gek zijn ze hier niet geweest. Maar. Uh, doordat die mensen zich zo verschrikkelijk hysterisch aan hebben gesteld. Ze Iedereen zei, dat komt er nog van als je aan al zulke dingen de vrouwen laat doen. En toen was bij ons de boel bedorven. Toen zei men, je ja, ze moet zo gek niet doen. Want het ging allemaal zo makkelijk. Men aanvaardde het zo makkelijk. Omdat Nederland nou een liberaal land is, vonden ze dat allemaal niet zo gek. Als ze maar duidelijk uit ja, ja, het is te gek. De, de politiek moet niet alleen door de, de, de mannen gemaakt worden... De controverse is nu net zo vergeeld als de foto's uit die tijd. Wat niet vergeeld is, is het geluid van de vrouwen die u in dit programma hoort. Eigenlijk wel een wonderlijk geluidsdocument. Deze stemmen van vrouwen die al in de vorige eeuw... vrouws genoeg waren om tegen de bierkaai op te trekken. Ik woonde toen in Zwolle en ik ben daar lid geweest van het bestuur. En toen hebben we... De jaarvergadering hebben we in Zwolle gehad. Ja. En daar heb ik toen, hebben we toen een tentoonstelling ingericht. Ik kan ja. me niet meer precies herinneren wat. Maar daar heb ik onder andere, toen ik dat hoofdbestuur toesprak... Ja. heb ik verteld dat de gaarkeuken in Zwolle... zelfs alleen door mannen werd bestuurd. En we hadden toen een hele verzameling van allerlei verenigingen hè, opgezocht... die door mannen werden bestuurd, terwijl ja, het vrouwenwerk eigenlijk was. Die gaarkeuken, wat vonden ze het mooi? Het oh, een aardig incident dat we nog niet stemden. Want toen woonden we in Goes. En toen uh, zei mijn oudste dochter, die was een jaar of zes, en uh, toen ging mijn man stemmen. En toen zegt ze: Wat is stemmen? En toen zeg ik: Nou, dat is een vakje rood maken. En, toen zegt ze, gaan de vrouwen ook, of ik ging stemmen? Ik zeg, nee, de mannen denken dat ze dat niet kunnen. En toen komt haar vader thuis en toen zegt ze... Vader, nou denken de mannen dat de vrouwen geen vakje rood kunnen maken. <lacht> Strijd voor recht, voor plicht en eer Werpt uw oude slaafse banden Nu voor altijd, altijd neer Laat u door geen vrees verhinderen Wat u ook bedreigen mag Na het somber nachtelijk duister Gloort de blijde nieuwe dag Op ten strijde, op ten strijde Vrouwen sluit u allen aan. Want de vrijheid, ja de vrijheid wacht u aan het eind der baan. Ik was er voor. voor en die heeft mijn moeder geanimeerd om mee te doen... toen haar verzocht het mee te helpen aan de, de oprichting van de toonzame vrouw... bij de eerste in 1998... 98. Weet u dat? Ja, dat is er van goed. De eerste zo'n Nou, dat is er ook gebeurd, die moeder gedaan. hadden we. Die eerste vergadering hadden we ook bij ons in huis. Met. oh, uh... je dat is ook weer. Al die mevrouw, namen. Al die namen, ja. Van goek op die onvermiddelde. Ja, met al die voorvrouw toen u waren. Mevrouw Dekker. Mevrouw Dekker, mevrouw Dekker, mevrouw Dekker, al die mensen. Daar kwam mijn vader, wou toen ook met die dames kennis maken om te weten waarmee zijn vrouw zou moeten werken als het ver kwam. Hè? Ja. En, daarom, en toen heeft hij ook zelf allerlei uh, raad gegeven voor die tentoonstelling. Want er was in 1897 een tentoonstelling in Dondrecht. En daar zijn we toen met het hele gezin naartoe gegaan... om daar eens te kijken hoe zoiets in elkaar zat. Ja. Want hij wilde, als zijn vrouw meedeed, dat het lukken zou. Worden. Ja. Niet, niet meer zo gaan. Dus maar daar hebben wij dat als kleine kinderen meegemaakt, natuurlijk. Ja, dat ja, was met mijn vader. er ook zat ervoor. Hij was niet sterk, hè? hij wist dat hij niet oud zou worden. En dan stond zijn vrouw dat de voor de opvoeding van vier kinderen: drie meisjes en één jongen. Dus dat vond hij het erg goed dat zij in aangangedrongen kwam met andere vrouwen. Die een goede kijk hadden, verstandig waren. Dan kon ze later wel plezier van haar, dacht hij. Ja. En zal jaar zijn mijn vader overleden. Dus het is wel degelijk zo geweest dat uh, ja. het goed van hem gezien was. Hè? Ja. Nou, het is van erg veel belang dat de mannen daar in dit opzicht meedenken. Want ik geloof op het mee, wat we in de tijd die we nu hebben, dat de mannen de vrouwen moeten aanzetten om hen te helpen eigenlijk, met de organisatie van de vrede. Ja. Hè? Want echt, het is een mannelijke regering die we hebben, zowel nationaal als internationaal. Hè? En dat het vrouwelijke element erbij moet zijn. Ja. En de vrouwen die trekken zich er toch op terug. Het is heel plezierig om in hun eigen terrein eigenlijk te blijven. Hè? En de mannen halen ze er niet uit, want die denken dat ze het toch eigenlijk al beter kunnen. En zoals de wereld op het ogenblik gaat, zou je zeggen, het is nog niet zo mooi eigenlijk. Ze hebben het met elkaar niet zo goed gestuurd, ze hebben de hulp van de vrouw nodig. Op ten strijde, op ten strijde, vrouwen sluit u allen aan, want de vrijheid, ja de vrijheid. Nou, zo denk ik uit een bos, wie zat erin? Er dus zat de, de vrouw van de, de bakker, hè? was dat versuiling, was, was het niet de bakker? Ja, een de, ja, de En dan de vrouw van de, de directeur van de normaalschool. Ja. Hè? De vrouw van de dominee, van de Lutherse dominee zat erin. Dat was een nichtje van mevrouw het Schooidsema, dus dat zat natuurlijk ook weer een beetje in de familie. En er waren ook een enkele... Een, Nee, Een onderwijzer. Daar kreeg ik het blaadje van, want dat mocht niet bij haar thuis komen. Ja, dat kwam ook oh, nee? voor. Ja. En we hadden één katholiek hier voor drie, voor drie. Nee, en die kardus. Wie was dat? Dat was die uh, Van bij haar vader. Oh ja. En uw moeder was, ook, was er ook voor om dat stemrecht te krijgen? Oh ja, die, want dat heel, uh, mensen zijn heel best als dus ik. Ja? Die is altijd eigenlijk een, een, een, een erg rode bloem geweest. Eigenlijk meer nog dan ik, dat is zo grappig. Want in allerlei dingen is, is ze eigenlijk altijd, altijd een, een, een jaar of wat voor geweest. Dertig heeft ze het ook dadelijk goed gevonden dat ik als eerste meisje naar het gymnasium ging. Want dat was toen ook nog in Haag een hele nieuwtje. En uh, verder dat ik ging studeren was geen kwestie van, dat deed je. En verder was, was, was ik helemaal vrij... En uh, waren er mensen in uw omgeving tegen dat vrouwtjesrecht? In mijn omgeving niet zoveel, nee. Nee, want toen eigenlijk. Uh, toen wij er begonnen ons aan te wijden. toen was er, was er nog eigenlijk geen gepraat over. Dus we zijn eigenlijk van het eerste ogenblik af er zo'n beetje ingekomen. En dan, na 25 jaar correcte, doch taaie strijd. komt de overwinning. In het Staatsblad van 8 september 1919 wordt de zegepraal gepubliceerd in drie ambtelijke droge regels. Die zijn wel even de moeite van het vermelden waard. In artikel 1 van de kieswet vervalt het woord mannelijk. In artikel 9 van de kieswet vervalt het woord mannelijk. In artikel 54 van de kieswet wordt het woord mannen gelezen personen. De vrouw is dus ook een persoon. De strijd was voorbij... En het nieuwe tijdperk kon beginnen. Moedig voorwaarts, dappere vrouwen in den zware vieren strijd. Thans de weg betreed. Die voor ons den zegen leidt. Laat de feest bezunen schallen. Vrouwen weifelt langer niet. Laat de wereld luid weer halmen van ons blijde zegen. Op den strijden op den strijden, vrouwen sluit u allen aan. Want de vrijheid, ja, de vrijheid wacht u aan op den streden, op den streden, vrouwen, sluit u allen aan. Jasperina de Jong in een aflevering van Op de Koffie. Een bijdrage van de VARA uit 1968 over de verwerving van het vrouwenkiesrecht. Toen, 50 jaar geleden. Het programma werd gemaakt door Betty van der Laan. Aanleiding om eens even in het Nederlands archief voor beeld en geluid te duiken... dat was um, over uh, het vrouwenkiesrecht dus, dat was vanwege de datum... 21 juni 1908. Toen gingen namelijk duizenden vrouwen in Londen de straat op... om te demonstreren voor het vrouwenkiesrecht. Uiteindelijk zouden ze nog tot 1918 moeten wachten. In dat jaar krijgen in Engeland vrouwen van 30 jaar en ouder kiesrecht. Mannen krijgen kiesrecht als ze ouder dan 21 zijn. En pas in 1928 wordt dat daar in Engeland gelijk getrokken. In Nederland was het allemaal een dikke tien jaar eerder in kannen en kruiken. De meest recente toekenning van dat recht... Dat is in 2005 geweest, zo ik het heb kunnen vinden. Het parlement van Kuwait geeft vrouwen volledig kiesrecht in dat jaar. Dit is Radio 1. U bent de gast bij VPRO's Woord. Wilt u reageren of wilt u iets terugluisteren? Dat kan allemaal op verschillende manieren. Reageren kan via woord.vpro.nl En iets terugluisteren, dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl en daar kunt u zich overigens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u wekelijks de samenstelling toegestuurd. U vindt op die Facebookpagina overigens ook een prijsvraag. Ik zal hem er nog even bij halen. Eerder deze nacht hebben we aandacht besteed aan het hoorspel De Verdwenen Koning. En daarin speelde onder meer Huip Orizant, En die zou aanstaande maandag 109 jaar geworden zijn. Dus we dachten een leuk moment voor een prijsvraag. En u maakt kans op een van de drie cd's die we hebben... met met daarop een 58 minuten durend hoorspel getiteld Darwin's oogappel. De vraag luidt als volgt en laat u niet in de luren leggen. In welke mogelijke hoorspeltitel heeft Huib Horizon nooit gespeeld? Is dat A. Niet spotten met rood haar? B. Laatste brieven uit Leningraad? C. Holland moet weer blank en rustig worden? D. Ladingen sneeuw voor de behoeftige schapen? Ja, dat is de vraag. In welke mogelijke hoorspeltitel heeft Huip Orizant nooit gespeeld? Niet spotten met rood haar. Laatste brief uit Leningraad. Holland moet weer blank en rustig worden. Ladingen sneeuw voor de behoeftige schapen. U kunt uw antwoord mailen naar woord. Zet even in het onderwerp prijsvraag. Of u schrijft naar de VPRO ter attentie van woord. Zet dat er even bij. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Woord wordt gemaakt door Mayoko Rorda, Niemke Vijs, Niemke Vijs moet ik zeggen... Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen Productie, Tatjana Oei en Iris Fransen. En de techniek die was vannacht in handen van Paul Brouwers of Brouwer. Nu weet ik het even niet. De eerste keer, zei ik het goed, presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1 journaal. Een heel goed weekend toegewenst en natuurlijk graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Dit is Radio 1.